Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tijdens de grootscheepse rellen in Kazachstan... zijn tot nu toe ruim 4400 mensen opgepakt, zegt de staatstelevisie. Volgens officiële cijfers zijn er 40 doden... onder wie leden van veiligheidstroepen. Aangenomen wordt dat het werkelijk aantal doden veel hoger ligt. President Tokayev heeft voor maandag een dag van nationale rouw afgekondigd. Tokayev heeft verder het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst laten oppakken voor hoogverraad. En de president heeft gebeld met zijn Russische ambtgenoot Poetin... om hem te bedanken voor de militaire hulp van onder meer Rusland bij het bestrijden van de opstand.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 Na de vergadering overhandigt formateur Rutte het eindverslag van de formatie aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. En ook gaat Rutte op bezoek bij koning Willem-Alexander om hem bij te praten over de formatie. Novak Djokovic had vorige maand corona, zeggen zijn advocaten. Dat staat in stukken die ze in Australië bij de rechtbank hebben ingediend. Toptennisser Djokovic mag het land niet in, omdat hij niet wil zeggen of hij is gevaccineerd. In de rechtszaak die hij heeft aangespannen wordt maandag uitspraak verwacht. Bij Valkenburg in de buurt van Leiden is de vondst van wat werd aangezien voor drugsafval uitgelopen op een verrassing. Langs de kant van de weg stonden 27 emmers met een witte substantie. De brandweer deed metingen en stelde vast dat het geen drugsafval was, maar oliebollenbeslag. beslag. Wie de emmers daar had achtergelaten is onbekend. Dan het weer nog. In het midden, noorden en oosten kan het nog glad zijn door bevriezing. Verder van het westen uit langdurig regen. Het wordt een graad of vijf. Morgen wat zon, ook nog een bui en ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de Waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in QFM. QFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. I remember to this day the bright grin George clay, and how it stuck to the So <laughs>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 Traveling and living off the awesome land. Me and you and a dog named Boo. How I love being a free man. Me and you and a dog named Boo. Traveling and living off the awesome land. Me and you and a dog named.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 Ik heb dit verhaal ook zo naar de burgemeester uh, verteld. Ik heb ook contact gehad met, uh, met Jong, uh, zeg maar in Nederland dan, mm -hmm. laat ik het zo maar even zeggen. Jong? Ja, met Jong. <laughs> en uh, ja, die waren het gewoon helemaal niet blij. En, uh, waren zij ja. niet blij dat jullie Jong Zandvoort ging gebruiken? Nee, want zij hebben het is natuurlijk het, publiek... hetzelfde niet als je de PvdA hebt. En je hebt de PvdA dan in één keer in Zandvoort. Ja. Zo, zo zagen zij dat. Nou, wij zien dat iets anders, omdat Jong nogal een algemene term is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 Nou, daar hadden wij. Uh... Dus, uh, dat wordt een Daar hebben wij uh, geen goede ervaringen mee uh, gehad. Is, uh... nou, ik, uh, ik wil het nog niet over het partijprogramma hebben. Dus, nee, die, uh, misschien die... is dit een incident, maar het is wel weer een van de incidenten dat ik denk van jongens, dit, dit voor democratie, voor democratische uh, uh, ja, gebeuren, wat, wat er gaat hmm. komen, is dit natuurlijk echt een flop. Uh. Ja, we gaan het uh, zien, want uh, eigenlijk. Uh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 En dan uh, laat je je wel zien dat je er bent. Ja, en ik denk ook dat het een belangrijk onderwerp was. Uh, het is dus iets wat voor heel Zandvoort aangaat. Mm -hmm. En er zijn uh, meerdere mensen onvreden. Uh, hebben er onvrede over. Dus ja, het is goed om te laten weten wat je dan denkt. Ja, en er waren, mensen er uh, mee kunnen. Er waren voldoende insprekers daarover. Dus uh, goed. Um, het uh, naamproces is uh, verduidelijkt. En Zandvoort uh, weet uh, hoe het zit. Je kan erover denken wat je wil...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 Sometimes. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, whoa, whoa, whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you.